Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Aanbesteding van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem. De accountantsdienst van de overheid keurt daarom de financiering ervan niet goed. Volgens die dienst zijn er onder meer onderhandse opdrachten gegund aan de NS en ProRail, terwijl die openbaar hadden moeten worden aanbesteed. Staatssecretaris Dijksma schrijft de Kamer dat er maatregelen worden genomen. Emiel Roemer is bij de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar opnieuw lijsttrekker van de SP. Leden konden zich tot de afgelopen nacht melden als tegenkandidaat, maar dat is niet gebeurd. In 2010 volgde Roemer Agnes Kant op als fractievoorzitter van de partij. Bij Kamerverkiezingen dat jaar en in 2012 haalde de SP onder zijn leiding 15 zetels. Bij een 1 mei protest in Istanbul is een dode gevallen toen de politie hardhandig ingreep. Demonstranten die voor de dag van de arbeid onderweg waren naar het taxinplein werden uiteengedreven met traangas en waterkanonnen. Een man zou onder een waterkanonwagen terecht zijn gekomen. Enkele demonstranten zijn opgepakt. Buiten het Iraakse parlement in Baghdad wordt nog altijd gedemonstreerd door honderden mensen. Ze bestormden het gebouw gisteren omdat ze willen dat het parlement hervormingen doorvoert. Intussen hebben de demonstranten het gebouw verlaten, ze staan nu op het plein. De betogers zijn aanhangers van de Sjaïtische leider Muqtada al-Sadr, die de regering ongeschikt en corrupt vindt. In de biesbos broedt een paardje visarenden. Het is voor zover bekend niet eerder voorgekomen... dat de roofvogel een plek in Nederland uitkiest om jongen te krijgen. Sinds 2014 komen er iedere lente meerdere visarenden naar de biesbos. Er werden eerder wel nestjes gebouwd, maar tot broeden kwam het steeds niet. Nu ligt er sinds een paar dagen een ei in het nest van een van de paardjes. Het weer op veel plaatsen zonnig, maar in de oostelijke helft komen eerst nog wolkenvelden voor. Ook daar gaat de zon schijnen. Het blijft verder overal droog en het wordt 11 tot 15 graden. Morgen overal veel zon en zo'n 18 graden. In de nacht naar dinsdag volgt vanuit het westen regen. Dit was het... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Het was een, uh, een goede geweest voor de patro is dit. Ik denk het ook, ja. The Living Color met uh, The Solace of You. Dat was de opvolger van uh, Love, Rare's It, Ugly, Het. Uit uh, 1989 alweer. Ja. Hé, hey, uh, het is uh, druk op de velden, hè.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 Het is acht minuten over drie, de eerste van mei 2016. Dit is Zandvoort op Zondag met Anders Zalmerger en Jaap Koper tot aan vijf uur. Met muziek en informatie en die muziek doen we nu met The Blow Monkeys. Hier zijn ze met Digging Your Sea. In the end it's God's revenge Oh, I know I should come clean But I prefer to deceive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 Gemeld door diverse Zandvoortse media. Dan kan ik er ook wel even bij zeggen. En een van die mensen die eh, namens Zandvoort in die paal is geklommen. dat is Irma de Jong eh, van Middelkoop eh, geweest. En eh, nou ja, toeval. Ik eh, was eh, ja, toch bezig eh, de hele dag eh, om te kijken of ik wat interviews. En ik eh, rij in de straat waar zij woont en ze was thuis. Dus ik denk, ik eh, gooi gelijk even een microfoon onder uh, het. Uh,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 they to me go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 Hier zijn de Doobie Brothers met de Doctor. Sing. That's why I'm singing it. Een beetje onbekend nummer van de Doobie Brothers, die heet The Doctor. En daarvoor een wat bekende nummer van Madonna. The Beautiful Stranger was van de film The, pa The Spy Who Shacked Me. Ja, Michael Myers heet die geloof ik toch? of Zoiets ja. ja. Het is uh, half vier geworden. Ja, wie hebben we aan de telefoon? Nou, we hebben, weer een, uh, we hebben weer iemand aan de telefoon. En dit keer is het het goudhaantje van de SV Zandvoort. En dat is uh, Koen Michielsen. Uh, goedemiddag Koen.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 uh, uh, geeft hij ook dat, dat hè, aan jullie? Dus het vertrouwen. Uh, zegt dan van, nou zo wil ik het hebben. Maar jullie moeten het doen. Uh, is, is, moet ja. ik het zo ongeveer zien? Uh, ja, hij, hij, hij stuurt ons waar nodig. En verder laat hij alles aan ons over. Duidelijk. Um, maar die wedstrijd uh, zoals gisteren. Uh, dat was, uh, nou ja. Uh, wat je al zei. Hè? We konden met, uh, met onze conditie konden we ze, uh, waren we zo'n beetje de baas. Uh, dat, dat, uh, dat is wel gebleken. Hè? Want uh, jij hebt twee goals uh, weten te. Uh, te maken. Ja. Beschrijf de eerste is. Uh, de eerste ja, was een uh, bal vanuit achteruit van ja. Ronald Kalis uh, ja. richting uh, Mitchell Braamsil. Ik uh, kwam van uh, rechts half uh, over de rechterflank op. Ja. En uh, ik uh, startte in de spits ja. en uh, nou, ik liep mee uh, met de bal en uh, Mitchell bracht hem voor en kon hem naar over binnenschuiven in de lange hoek.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 Met White Tiger, een aankomend hitje van dit ogenblik. En daarachter Jason Mraz met The Freedom Song. 16 minuten voor Jaap Koper, wat hebben we klaarstaan? Nou, we hebben, laten we eerst nog eventjes het actuele verhaal er nog even bij pakken. Want ja. de Grand Prix van Rusland is gewonnen door Nico Rosberg. Dat wekte niet zoveel verbazing, want hij was gestart van de pole position...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 Uh, die krijgen dan zeg maar zo'n dag uh, dan terug van... wat doet die KNRM nou allemaal? Nou, uh, daarom uh, ben ik ook eventjes uh, op het uh, strand uh, geweest uh, bij uh, Beats Club 10. Want daar uh, was dan de mogelijkheid uh, dat iedereen zich kon verzamelen. Uh, de kregen, uh, ja, er was van alles en nog wat uh, was er uh, te doen. En een van de medemensen die uh, ja, op, uh, op die rekeningsboot zit...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 We dacht je van alternatieve FM. En zo geschiedde. Eh, dat gebeurde toen nog in eh, het pand aan de Gasthuisplein. En door het draaien van dit nummer eh, heb je toch een klein stukje alternatieve FM eh, bij de Zandvoort op zondag eh, gebracht. Ja. Want eh, ja, toch was het zo dat, uh, dat we ze met z'n vijven in, uh, in dat kleine hok hebben weten de douwe. Maar ze hebben het er nog steeds over. Andor. Ze hebben het er nog steeds over. Want twee jaar geleden uh, waren Marcus en ik bezig voor alternatieve FM om uh, opnames te maken voor...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 Het ligt aan de managers. Okay. Ja, dus voor een Choco prins en, en een kop koffie komen ze niet meer. Dus wat dat er gaat. Dan, <laughs> die... doen, dan gaan we over drie weken of over zes weken een stroop halen. <laughs> dan, dan moet je dat dan bij bevrijdingspop... dus gaan proberen. Maar goed. Um, ik, als we nog even met een scheef oog gaan kijken naar de tussenstanden in die uh, competitie. Want, uh, want daar, daar wordt uh, driftig uh, gespeeld. Um, de, de wedstrijden uh, zijn nog aan de gang. Uh, ja nou, we, nou ja, goed dan gaan we eerst even gewoon lekker naar Bevrijdingspop. Dat lijkt me ja. ook wel een goed idee. Um, want het programma van Bevrijdingspop is uh, bijzonder. Zeker ook omdat uh, 1980 uh, dat festival voor de eerste keer is uh, georganiseerd door... Nee, dan moet je goed kijken, Ilko van der Linden. Want hij is uh, de bedenker van uh, Bevrijdingspop. En er, er was niks in Haarlem. Dus ze nee. zijn toen begonnen op de Botermarkt. Daar is het, uh, het Bevrijdingspop uh, ooit begonnen. En nu doet heel Nederland het. Um, heel erg uh, bijzonder is uh, dat, uh, dat, daar, uh, ja, dat er dus een behoorlijke uh, line-up is. Share special is er één. Maar wat dacht je bijvoorbeeld van Sue Night. En ook die kunnen we zeggen. Die hebben we hier binnen CFM Standwoord ooit gehad, namelijk. Maar dat was dat Suus de Groot in er eentje hier stond te spelen. Nu staat er een hele band omheen.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 Een andere band die uh, ook heel erg, uh, uh, nou, behoorlijk bekend is in de wereld. En Henny Vrienden, bijvoorbeeld van Doemaar, heeft daar al lovende woorden, is My Baby. Uh, nou ja, Henny Vrienden heeft ook een link met zijn antwoord. Want onze uh, vriend uh, René van Kolum, uh, dat is de drummer van Doemaar. En die spelen dus de komende weken ook nog... Uh, niet bij bevrijdingspop, maar wel in, uh, in juni. Uh, de de van... kabelcubus in uh, 14 juni, ik ga ja, er naartoe. Nou, nou. Dus, uh... dus dat, uh, dat is ja. een beetje het, uh, het verhaal uh, van, uh, van de bevrijdingspop. En waar ik heel erg blij mee ben, uh, is ook dat deze band die ik nu ga instarten, die komt ook. Incognito. Incognito, ja, daar ben ik zo blij mee. Ja. beetje ouderwetse uh, nou, uh, precies. Is het niet Jocelyn Brown? Dit is Jocelyn ja, Brown. Brown, Brown. Die ja. zal er niet zijn we doen even na vier uur de tussenstanden en de laatste plaats voor vier uur is Incognito Always There.